Michel Koenen met het NOS-journaal. De Tweede Kamer moet afronden, anders verloopt de zaak. Dat blijkt uit een brief van voorzitter van Miltenburg aan de Kamer. En wie in de commissie plaatsnemen is nog niet bekend. Partijen hebben tot dinsdag de tijd om een kandidaat voor te dragen. Koerdische peshmerga strijders zeggen dat ze de Noord-Iraakse stad Sinjar... bijna hebben veroverd op islamitische staat. De Koerden werden gesteund door jezidis en de internationale coalitie tegen IS... Sinjar werd augustus vorig jaar ingenomen door de terreurbeweging. Air France heeft vier medewerkers ontslagen. Ze waren vorige maand betrokken bij ongeregeldheden. Na een personeelsvergadering belaagden woedende medewerkers de directeur en het hoofd personeelszaken. Ze moesten met ontbloot bovenlijf over een hek klimmen om te vluchten. De ontslagen medewerkers moeten volgende maand voor de rechter verschijnen. Hongarije heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het EK gewonnen. In Oslo wonnen de Hongaren met 1-0 van Noorwegen. Zondag is de return. En de komende dagen worden er nog meer play-offs gespeeld... voor het EK komende zomer in Frankrijk. Phil Taylor, de voormalige drummer van de Britse rockband Motorhead... is overleden. Taylor werd in 1976 drummer van de band. Hij speelde onder meer mee op de albums Overkill en Ace of Space... In 92 werd hij uit moderheid gezet omdat hij de drumsectie van een nummer niet had ingestudeerd. Phil Taylor was 61 jaar. En in New York is een man voor de dertigste keer opgepakt voor het stelen van een bus of metro. Darius McCollum ging er dit keer vandoor met een lege bus uit een depot in Manhattan. Via GPS werd hij al snel opgespoord. De man van 50 is al zijn hele leven fan van het openbaar vervoer. Op zijn 15 stal hij voor het eerst een metro. Het weer: het is bewolkt en vannacht gaat het af en toe regenen. Overdag droog, maar in de namiddag trekken er weer buien over, mogelijk met hagel, onweer en zware windstoten. Dit was het. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live.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 We leven Lucera. het ritme van Zandvoort ook op internet. www.ziefmzandvoort.nl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 I let it fall. Just waiting You are your pet.